Thank you. Je net te beloven dat we een beetje meer tempo gaan maken. Dan begin ik toch weer met een bellet, maar dan wel weer een hele mooie, vind je niet? Rain and Tears van Everdine's Child van heel lang geleden. Welkom bij het tweede gedeelte van de show, gaat duren tot hou je vast 12 uur. En ik ga je oren verwennen, net zoals vorige uur, met lekkere muziek en straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned, blijf bij GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Uh, piggelen, piggelen, pom muziek zou je kunnen zeggen: van Shakatak. Easier said than done. Lekker hoor. Nou, word ik toch wel een beetje vrolijk van. Net zoals van Middle of the Road Sacramento. Straks over een kwartiertje ongeveer, dan krijg je die reportage van Jeroen van Gent. Ik meld het al. Hij gaat het met de mensen hebben over wanneer bent u nu echt op uw best? Goeie vraag. Bedenk voor jezelf ook maar alvast van wanneer ben je nou lekker op je best? Wanneer voel je je het beste? En wanneer functioneer je goed? Hmm. Goeie vraag van Jeroen. De antwoorden komen straks over ongeveer een kwartier hier bij Govem. You won't eventually. No, honestly, take this from me. An ego cuts like a knife. We trust electricity of you and me as yes, chemistry. All those paper cuts, they sure do hurt a lot. Hold and don't talk so much, don't talk so much, don't talk so much Try to listen every now and then, just give in But don't trust your gut, no matter what, you gotta trust my gut De nieuwe single voor Raccoon. You me. En zo heet hij, Lekker hè. Zo op de zondagmorgen hier bij GoFM. Ja. En verder hoorde je René Vroger. Ook even ruimte voor gemaakt in de show. Your Place or My. Dat is allemaal hier in de... Show. En we hebben zulke prachtige nummers voor je. Straks ga ik ook even kijken op de website van ons. Uh, ja, Omroepzvl.nl Daar vind je het nieuws van de regio bij elkaar. En ik ga zo meteen even een nieuwtje eruit vissen. Om je te vertellen. Goh, wat is er zo waardevol aan onze website. En uh, ja, is het wel leuk nieuws wat we brengen? Je hoort het straks allemaal hier bij GoVem.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 van, jawel, Paul McCartney samen met zijn Wings, weten we het nog, lang, lang, lang geleden dat hij dat uh, nummer maakte. En hij werd veel gedraaid met carnaval, weet ik ook nog, Mrs. Vanderbilt. En daardoor zorgde die voor met een uh, lekkere rockklassieker hier bij Go. Je de single edit, ja het staat er echt bij, van Light My Fire. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. We doen allemaal zo ons best, soms wat meer, soms wat minder, maar wanneer bent u nu echt uw best. Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Het hoeft echt geen bergenbeklimmer te zijn, of de marathonloop of een Elsteden tocht in de winter. Maar wanneer bent u nou op uw best? Oh, jeetje. Op uw best. Als alles in balans is. Op mijn best? Nou ja. nou ja, ik heb wel een beetje opstartproblemen. En dan in de loop van de ochtend dan, uh, dan gaat het wel wat beter. Ik ben best wel een druk persoon, dus ik uh, plan heel veel. En wanneer ik op mijn best ben, is als alles. Precies in elkaar overloopt en ik red al mijn afspraken net, oh. dan ben ik heel tevreden. Dan nou, ben ja, ik heel blij ja, ja, ja. met mezelf. Dan ben ik echt op mijn best. Ja, dat herken ik wel van ja. mezelf. Ja, ook ja. Goeie, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. U bent niet echt een ochtendmens? Nou, ik ben wel een ochtendmens, maar ja, dan voel je toch wel een beetje dat uh, de leeftijd wel een beetje op gaat spelen. Uh, meestal als ik uh, even lekker gesport heb. Oh, ja en daarna heb ik altijd hele goede energie. Dan voel ik me altijd prima. Uh, ja. Nou ja. Wanneer ben ik op mijn best? Ja. Ik denk, als, ik, als je het zelf naar je zin hebt... en wanneer heb je het zelf naar je zin? Ik denk dat het ook afhangt van andere mensen. En hoe je in het leven staat met mensen om je heen. en nou, Wat je terugkrijgt van mensen, zeg maar. Ik denk dat dat, dat mij wel gelukkig maakt. Ja. En niet alleen maar dienstbaarheid in die zin. Maar nee. gewoon... Heen en weer zeg maar, en dat, dat ja. maakt het gelukkig. Een goede, een goede sfeer, een klik. Ja, ja. En als het dan nou, toevallig helemaal niet lukt, één afspraak niet? Ja, dat is altijd wel jammer, maar ik ben altijd wel, een, blijf een positief persoon. Dus hè, ik probeer er altijd wel een manier in te vinden, zeg maar, om het, het een beetje te laten werken. Ik probeer niet zoveel mensen. Ja, het is altijd wel even jammer, maar je probeert het dan te verzetten of in, in ieder geval te compenseren, zeg maar. Ja, ik oh, okay. ja. ben nu twee jaar gepensioneerd. Nou ja, dan ben je gewoon wat, wat langzamer in de ochtend. Want normaal moet je natuurlijk vlug, vlug naar je werk en dan ben je gelijk in de running. En nu wat langzamer, maar dat oh. voel je aan de spieren, toch ook wel. Wat, wat voor sport doet u? Eh, uh, wielren. oh, dat is lekker. Ja. Juist. Uh. Maar ook van, uh, ja, ik heb altijd heel veel hard gelopen. En, uh, ja, dat vind ik altijd heerlijk. En daarna heb ik altijd goede energie en uh, goed humeur. En u doet dat heel jaar door, dus ook bij slecht weer, zeg maar, in de winter? Ja. En die okay. hard. Echt ja. lekker. Ja, en die hard. Maar de diehards hebben tegenwoordig ook een fiets binnen staan. <laughs> uh. Hoe moet nou, ik dat zien? Hoe ik u het binnenstaan? Uh, ik heb een spinfiets staan, maar ik oh. kan ook zeg maar, ik het even na niet meer. Je kan je fiets op zo'n uh, houder zetten en dan kan je in wezen ook gewoon op je racefiets kan je binnen fietsen. Vindt u dat fijn om te doen? Nee, mm, ja, ik vind het leuk om buiten te zijn. Ik ben echt een buitenmens, maar. Het, eh, als je, het heeft heel veel geregend in het najaar, en het voorjaar. Dus al. dan ben je erg blij dat je überhaupt eh, wat kan doen. Eh, en dan neem ik het voor lief dat het binnen is. Nou, een klein kleinzoon zie. Ah. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Ja, <laughs> ik zie hem niet zo vaak helaas. Maar als ik hem dan zie, dan, uh, ja. Ja, dan, dan ben ik in mijn element. Dan kan ik horen, op genieten. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, ja, heerlijk bannetje. Oké. Okay. Ja, daar word ik gelukkig van. Uh, wanneer bent u nou op uw best? Als, als alles wat je, wat je bezighoudt uh, op orde is, dan... Uh, als ja? het in harmonie is, dan gaat het. goed. Ja. ja. Wanneer bent u nou op uw best? Ja, gewoon gezellig, ge, gezelligheid omheen heb. Ah, juist. Ja. Ja. Dus kan het ook op werk zijn of zo? Of ja, kan overal zijn. Zijn Ja, overal. Het gebeurt wel dat u lekker ja, zeg maar in balans bent. Dus. Meestal wel. Toch wel? Ja. ja, dat is goed hè? Ja, dat is hartstikke ja, goed. Ja, ja, ja. Wanneer bent u nou op uw best? U zei net sportschool, misschien ja. is dat het. Nou, op mijn best dan. En nou ja, weet niet. <laughs> Beetje tussen uh, goed ideeën noodzakelijk kwaad het in zit dan, okay. denk ik. Dat ja. ik me dan denk van, oh, lekker, weet je ofzo. Ja, ja, dat is een ja. goeie. Ja. Wanneer bent u op uw best? Op mijn best? Ja. Oeh. Dat is echt van, ja... Uh, Eigenlijk iedere dag. Iedere dag? Ja, ik doe mij, iedere dag mijn best. Ja, maar ja. op uw best. Echt dat u zegt van, ja, dat springt oh, er bovenuit. Ja. Uh, iedere dag nogmaals. Ik, ik zou het niet weten. Ik... Uh, Wanneer ben je op je best? Ja, nog, nog beter. Dag. Echt zo'n... Zeg je zegt van ja, dat heb ik mooi gedaan. Maar elke dag is wel een ja, goede orde. Ja, ik denk iedere dag. Ja. Ik ben een gelukkig mens, dus toch, dan, dan ben je toch uh, altijd op je best. Ja, of niet? ja, ja. zeker. Oké, okay, dan geef ik een beetje mee het programma. Dan komt u in terecht de late avond. Geef ik u mee. Dankjewel. Vrij, volgende week vrijdag kwart over 11. Heel goed. Kijk u maar. <laughs> Alfred Blokhuizen you <laughs> Recalling the land of my roots when my life began. Sri Lanka, you are my chagrin. From this moment. I say, hey. hey, this is the place I want to stay. Oh. Me and my baby, I'm sure I've done it many, many today. Oh. I say, oh. oh, wish all my all night together some feeling. Nou, Rodgers. Je kent hem van Sheik uh, en zo. de Sister Sledge samen met Feral uh, Williams en Daft Punk in Get Lucky. Nou, dat is toch wel wat vandaag een beetje opgaat. Je bent toch een beetje gelukkig, toch? Hopelijk. ik. Jack Jersey, Sri Lanka, My Shangri-La. Ik heb iets met de S vandaag. Hoe je het? <laughs> hey, kijk even naar de website van uh, GoFam. Nu vind je hem onder de titel omroepzvl.nl omroepzvl.nl daar vind je een paar leuke berichten waarvan ik denk, ja, dat moet je zeker nog even nakijken het zijn wel berichten van eergisteren. dat dan weer wel, maar ik vind ze wel grappig stroomstoring Stadhuis in Terneuzen en Sjors uh, Heerdink wordt een nieuwe griffier in Hulst dat is interessant. Goed, dat dus. En wat minder mooi nieuws natuurlijk voor uh, nabestaanden. De begraafplaats van Zaamslag. Uh, ja, die wordt geruimd. Waarom? Je leest het allemaal op onze website. Omroepzvl.nl Met een muurleseltje door heel Mexico. Het heet Mexico. Nou dan Mexico.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 de bergen op, we gaan naar de bovenste top. Van de poffka de petel, poffka de petel, poffka de petel, poffka de petel. Een berg die zo heet moet wel machtig zijn, Zou ruig achter zijn. Ai, ai, ai.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 We rijden de bergen op, we gaan naar de volgende top. Want de bom, gaat de ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, die zo heet, moet wel machtig zijn. I'm Die selbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren ging. Ist das noch dieselbe Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Ist du wirklich keine Fremde, ist es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich, nie noch nie. Pass einmal weiß vorbei und vergessen uns lebt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie een neues Leben. Na, ne, na, na, na, mir ist, als ob ich durch dich neu geboren will. Da dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Und ich sagte mir, das Spiel ist aus, ich bleib für alle Zeit allein. Dann kamst du das graue gestern war über die ich mich versah. Denn schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Door dich neu geboren wird. Wat is een zondag zonder een Duitse slager? Toch helemaal niks. Nee, daarom uh, ook deze natuurlijk van Jürgen Markus. Een neues Liebe is wie een neues Leben. Natuurlijk. Ja, stel je eens voor dat het niet zo was. Verder hoorde je ja zuster, nee zuster en uh, Petto. <laughs> ja, probeer het maar eens drie keer achter elkaar te zeggen. Daar strijken we je zeker over. Uit een... Uh, Oude tv-serie en ze zeiden hier in de studio tegen me... jee Alfred, wat draai je nu voor een oude meuk. Maar het is toch wel gezellig, toch zo'n oud liedje uit de tv-serie. Ja, en ik heb er zelf een paar aardige herinneringen aan... en ik zal niet de enige zijn. Je hoort het hier bij GoFam, maar ook mooie muziek van Fischer Z... I just wish I knew what cost It was the whiskey flowing Were you in a fight? Did the nurse come get you It's your alibi I made my way back to Ballet, And that's where you'll be forgotten In 40 years You'll still be here Drunk wash up in Austin Did you go back, go back bashing? I loved you, how tragic, oh Did your boots stop working? Did your truck break? Too? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what cost it was the Ja, soms komt er wel uh, lekkere nieuwe muziek uit. Ja, Dasha en Austin. Natuurlijk hier in de show. En daarom aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van Govem. Verder hoorde je Fischer Z of Fischer Z. Het is wat je wil. En The Worker uit 1979. Best wel een kritisch liedje. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van Govem. Hartelijk dank voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Volgende week zondag zit ik hier weer. Bij Leven en Welzijn natuurlijk. En dan ga ik natuurlijk weer lekkere muziek voor je draaien. En interessante onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit de van deze show. Katja Schuurman. En een reclameplaatje zou je kunnen zeggen. Maar nu heb ik er één. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Ondanks dat het ja, regenachtig zal zijn deze middag. Het is niet anders. Wat mij betreft tot volgende week. Dag. Ik ben niet meer bij en ik heb zo mijn wensen. Hij werd een beetje slow en traag, dus ik snakte naar iets veller. Ik droomde van iets jongs modern en liefst heel veel sneller.